Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Belastingdienst zou geheime info hebben gelekt aan Uber. Een groep journalisten heeft flink wat schandalen ontdekt over het bedrijf achter de taxi-app. Investico, Trouw en het Financiële Dagblad zeggen dat de Nederlandse Belastingdienst... Uber heeft geholpen door vertrouwelijke info over een belastingcontrole door te geven. De Belastingdienst zegt dat dat niet waar is. Uit hetzelfde onderzoek bleek gisteren dat Nelly Kroes van de VVD het bedrijf ook heeft geholpen... terwijl dat eigenlijk niet mocht vanwege haar politieke functie. De Vrije Universiteit Amsterdam stopt per direct met hun mensenrechteninstituut. Het instituut bleek betaald te worden door China. Volgens onafhankelijke onderzoekers is het centrum daarom kwetsbaar voor misbruik. Het aantal gevallen van apenpokken in Nederland is flink toegenomen. Het virus is nu bij meer dan 500 mensen vastgesteld... ...en dat zijn er zo'n 100 meer dan vorige week. Het is de grootste toename sinds begin mei... ...toen het virus zich in Nederland begon te verspreiden. Het kabinet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 geweldige kwaliteit, toch? Nou, daar was het Amerikaanse model Chrissy Teigen het ook mee eens. Samen met haar man John Legends bezocht ze Amsterdam en bestelde ze de worst. En ze was er zo'n fan van dat ze het met haar miljoenen volgers deelde op Insta. En sindsdien is het dringen geblazen voor de kiosk. We zagen dat uh, Chrissy Teigen put it on her Instagram and en we stop dat we hier and en het for voor lunch. Ik ben hier uit Delft gekomen speciaal, omdat ik gisteren aan de actie zag op tv... Dus daar vandaan, deze ochtend met de trein hier naartoe gegaan. En inderdaad, bingo, daar ben ik dan. De makers van het broodje zelf zijn nog een beetje overrompeld door de drukte... maar zijn ondanks de populariteit niet van plan om de prijs van het broodje omhoog te gooien. Het weer nog, vanavond gaat de wind liggen en trekken de wolken weg. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen ook bewolkt, maar een stuk warmer met 25 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Horen-Herenveen staat tussen Wieringenwerven en Breeslanddijk 8 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. Verder is het rustig in de regio. Op de A9 Alkmaar maar Diemen bij Amstelveen heb je ongeveer 10 minuten vertraging. En op de A10 aan de noordkant tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens is de vertraging ook 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Harley-Francine, want die brengen morgen hun, uh, hun debuutalbum uit. En uh, daar gaan we ook uh, twee tracks uh, van draaien. Tussenin zit hij ook nog verstopt. Er zit van alles en nog wat in. En omdat het toch een beetje Zandvoorts geheel is... want de eerstkomende zes minuten komt alleen maar uit Zandvoort... is dit ook uit Zandvoort. Singy en Dins, de twee buurjongens... met Umbrella, de derde single die ze hebben uitgebracht bij Top Notch. Ik kan niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella Ook wij kennen barren in training, ik expressie, maar bella. Ook ik ken een splash van rena die regen op mijn ambarella Nu zie ze de shoes, ja dan ik ken ook Isabella fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk als hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk als, hier op, mijn regen, drop als hier op mijn ambarella Op mijn ambarella op mijn armarel, Ella. Op mijn armarel, Ella. Op mijn armarel, Ella. Op mijn armarel, Ella. Op mijn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 Fella, fella, we een fella. Ik had direct een troep als op mijn ombarella. Bella, bella, mijn ombarella. Ik had direct een troep als op mijn Op mijn ombarella, en op mijn ombarella, op mijn ombarella, op mijn op mijn Nee. Op bijna barella. Op Hou ah. me niet many times so om ogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je probleem met mij van die moeite? Die steden. Ze komen je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, Die fabels die moet je niet doen. Als ik kom in je room. Zie me met jaraan, ik Jamila, hier in mijn room en ze lijken met chance. Ik kan niet stappen, we kennen de slag, ze kennen van fella. We can't have bars in training, skin, express in my belly I can't a splash for rain, all the rain on my umbrella Music's in the shoes, Shara, Nikki and fella, fella, we can't have a fella I can't have a drop Bella, Bella, my umbrella I can't have a drop on my umbrella, on number la la ko main number la la ko main number la ah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 Are you out of your mind? Don't you dare fall behind. You worked so hard for this, and now you won't quit. Are you out of your mind? It's a mess.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 Falling apart, and you don't know just how far you should run. Remember all. meer was dat met uh, That's Not You. Het is de bedoeling uh, dat we er uh, ooit uh, nog uh, hier gaan meemaken weer binnenkort. zou ergens in augustus moeten zijn... maar dat uh, moeten we nog heel eventjes uh, afwachten hoe, uh, wat betreft de data. Want dat weten we ook nu nog niet helemaal precies. Zing je in dienst uh, hoorde je daarvoor met uh, Umbrella. En daarvoor dus de opening met uh, HP Vince. Dat komt niet uit het antwoord, maar niet die lambda, Wel... Nou. En dus uh, kunnen we spreken van een beetje een zandvoorts kwartiertje uh, hier aan het begin van uh, het uh, alternatieve film. Ten slotte zijn we dus ook nog hier een uh, lokale omroep. Ja, dan moeten we daar ook een klein beetje rekening mee houden. Maar goed, er zitten uh, heel veel uh, nieuwe dingen in. Zou ook uh, bijvoorbeeld deze single van Drie heren uit uh, Leiden. We hebben ze wel eens eerder gedraaid, maar dit is een uh, allernieuwste Brick heet uh, het nummer. En de groep heet Where. Of us my deals. Every game we play, and every death we play, it brings us close. To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 In de ja. Philharmonie. Ja, ja, prachtige zaal. Dat was wel leuk. Ja, En, en ook uh, van jou. Dat was uh, ook heel ingetogen. Ik zat geloof ik op vijf meter uh, van, van je af in dat opzicht. Uh, wat leuk. Ja, ja, ja. ja. Dus dat, dat was, uh, dat was uh, die avond. Ja. Uh, maar goed. Um, uh, ja, november. En daar kwam natuurlijk nog een EP uit uh, Voort. Had ik begrepen. Ja, ja klopt. Um...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 Of mijn website nanaemroos.com, Dan vind je alle, alle linkjes daar ook. Dan gaan we hem draaien. Hier is uh, Nana Emroos met haar nieuwe single I Don't Want to Leave Your House No More. De eerste uur ik had mijn wekker verkeerd Maar mijn proef heb ik wel gehad als een gekke geleerd uh, Deze tijden ben ik alleen maar aan het bijklussen Meer stress dan een les van scheikunde Nee ik hoef niet te horen wat zij kunnen Ik wil gewoon wat mee en zaakjuffen Al een tijdje geen tijd voor Zie Ze ski mensen willen lopen, mij klussen Ben op positiviteit en alle is ze kennen bij mij dikke hate voor je, hate voor je, ah. helemaal hartstikke hate voor je, hate voor je, ja, hate voor je, ah. helemaal hartstikke hate voor je, hate voor je. <tog> Heet voor je, oh, helemaal hartstikke heet voor, voor je Heet voor je, heet voor je ja. Helemaal hartstikke heet Laat je horen voor de, voor de juffen Sluit de juffen bij de juffen, maar, maar Laat ze weten dat op van ze houden ik kiezen wil ze allemaal trouwen Oei. Hey. Laat je horen voor de, voor de juffen Middelbaar in de kaart, maar ik Moet je kijken wat ze dragen op de schouder Hou me vast, dat dan ben ik niet te houden hey. hey Dit is voor de juffen Shouten naar de juffen Heet voor you Dit is voor de juffen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 About spread my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 Better walk me knowing, in case you want to see, whatever you can be, discover and keep growing. New ground, but I'm showing. Yeah.